Uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Van de mensen met thuiszorg of ondersteuning van een wijkverpleegkundige... krijgt nu een derde geen zorg meer. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland. Het gaat om het zonder overleg stopzetten van woonbegeleiding, woonzorg... wassen en aankleden, huishoudelijke hulp, psychische zorg en dagbesteding. In het onderzoek kwamen verhalen naar voren van wanhopige mensen... die zeggen dat ze het niet meer zien zitten... Ook de situatie onder mantelzorgers is verslechterd. De helft geeft minder of geen ondersteuning meer. Het Amerikaanse antidopingbureau USADA experimenteert met dopingtests op afstand. Omdat de dopingonderzoekers vanwege de coronacrisis niet bij sporters kunnen, sturen ze de test nu op. Die moeten de urine- en bloedtest zelf uitvoeren... terwijl een medewerker van USADA meekijkt via FaceTime of Zoom... De sporters moeten verschillende handelingen uitvoeren om aan te tonen dat ze niet vals spelen. Netflix en het Nederlands Filmfonds hebben een steunfonds opgericht om medewerkers uit de tv- en filmindustrie door de crisis te helpen. Netflix stort 1 miljoen euro. Met het geld kan het Filmfonds de getroffen producties steunen. Wereldwijd trekt Netflix 92 miljoen euro uit voor mensen in de creatieve sector die geen werk meer hebben. Gertjan Segers is bij de komende Tweede Kamerverkiezingen opnieuw lijsttrekker voor de ChristenUnie. Hij is de enige kandidaat. Aanvankelijk wilde het partijbestuur zijn benoeming nog door het partijcongres laten bekrachtigen, maar vanwege het coronavirus gaat dat congres niet door. Segers zit sinds 2012 in de Kamer en is sinds 2017 fractievoorzitter en partijleider. Volgens het partijbestuur slaagt hij erin het verhaal van de ChristenUnie kristalhelder neer te zetten en geeft hij de kleine fractie een ongekende impact.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 Live. dt is fm Well, I started out Down a dirty road Started out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 When I get there I'm waiting to fly Around the clouds What goes up Must come Mijn heartbreakers. Het uh, bracht de tijd op 8 uh, minuten over 10. Welkom uh, bij deze vrijdag, de 17 april. Is uh, voor mij voorlopig even de afsluiting uh, die ik uh, doe. Uh, ik, ik, ik zit er met kijken. Heb ik... Ja, zie. Ik heb toch nog iets uh, eronder moeten hangen. Hè? Ja, zekers. Um, <laughs> dit is een leuk onderzittertje. Goed, uh, welkom bij deze 17 april. Tom Petty en de Heartbreakers openen dit bal. Dat is voorlopig even voor mij dan de laatste keer. Ja, niet helemaal. Zondag kom ik nog terug in die marathon uitzending tussen 6 en 9. Dus dat is dan het laatste wat ik dan even voorlopig doe. Want de komende week zullen hier weer andere presentatoren weer gaan zitten. Tussen maandag en vrijdag tussen 10 en 12 en als het goed is zei ik de gek uh, komt dan weer de 27 april weer terug dus het is even van korte duur. Uh, het uh, is wel leuk hoor radio maken, maar het is uh, vandaag uh, echt uh, eventjes uh, spitsuur. Komt, omdat er ook nog allerlei andere plichtplegingen zijn die op de vrijdag moeten plaatsvinden. En die heb ik gelukkig nu achter de rug. Dus dat scheelt enorm. Wat gaan we vandaag doen in deze uitzending? We gaan praten. Dat is in ieder geval aan het eind van het programma met wethouder Gert-Jan Bluis. Er is ook daar een stuk op de gemeentelijke website te vinden bij de raadsdocumenten. Want het heeft nogal... Wat voeten in de aarde, dat, uh, dat hele uh, gedoe rondom dat uh, virus. Want uh, dat zal denk ik nu zo langzamerhand echt niet, niet iedereen meer zijn ontgaan. Uh, gevolgen natuurlijk op uh, allerlei vlakken, maar ook financieel. Dus daar zal het uh, toch wel een beetje op uh, toegespitst zijn. En dan is er natuurlijk ook nog uh, de uitgestelde gesprekken die ik... Uh, zou gister, die zou ik gisteren uit moeten hebben gezonden met Pluspunt. Maar dat, uh, die gesprekken zijn ook uh, opgenomen met medewerkers van Pluspunt. Uh, ook door mensen van Pluspunt. Dus het is eigenlijk een uh, verbinding. Uh, ik heb even naar de bestanden gekeken. Want ik uh, schrik me een ongeluk. Maar dat heeft weer te maken met het uh, ding wat ik hier gebruik uh, om mijn uh, geluidsbestanden af uh, te spelen. Dat gezegd die 33 seconden, maar dan blijkt het in de, in de praktijk gewoon 6 minuten te zijn. Dus uh, die, um, die bestanden die gaan dus vandaag alsnog gewoon uitgezonden worden. Uh, we proberen dus rond half 12 weer met uh, Ben Zonneveld uh, te praten. Uh, half 11 natuurlijk met. Uh, um, ik ga een beetje kruskras er uh, doorheen. Half 11 uh, met uh, Jelmer over de laatste nieuwtjes rondom het virus als het gaat uh, wat uh, betreft... Uh, nu ik vind ik het wel weer mooi geweest. Ik ga uh, even dat andere muziekje er weer bij pakken. Dat vertrouwde muziekje. Um, dat is een beetje het spoorboekje. En natuurlijk hebben we ook uh, muziek uh, uit uh, Nederland. En dit komt zelfs uit... sterker nog, komt zelfs uit de regio. Mirjam West, die heeft een zoontje. Uh, ja, een, uh, een en dat zoontje, dat is... Niet helemaal uh, oké. Okay. Tenminste, uh, er is wat mee aan de hand. Epilepsie. En hij uh, zal waarschijnlijk ook moeite hebben met praten. En dat dus zijn ze op een gegeven moment achtergekomen. En uiteindelijk heeft uh, Mirjam daar een liedje over geschreven. En dat liedje dat gaat over, over haar zoontje. En dat nummer dat heet I'm Not Asking for the Moon. The only thing we've learned is everything can change.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 happy memories the fear of what might Palmer. Ook niet meer echt uh, onder ons, maar uh, de muziek uh, leeft natuurlijk uh, nog altijd uh, voort. Dat is uh, één ding uh, wat zeker is. Voordat wij uh, met het eerste gesprek uh, gaan beginnen van, uh, van vandaag... Uh, wat betreft uh, opgenomen door de medewerkers van Pluspunt... met medewerkers van Pluspunt, want hoe kwamen zij die dagen door? Eerst nog een stuk muziek en dat is uh, deze van Alison Moyer. Ooit deel uitgemaakt van Jezoel en daarna het solopod. En dit was een van de eerste producties die ze heeft uh, gemaakt midden jaren tachtig. Love, Resurrection. Het is tijd even om terug te blikken van, van gisteren. Gisteren ging het hopeloos mis met die bestanden. Want ik had gedacht: van nou, dat, dat zijn die 33 seconden bestanden. zijn langer. Ik heb ze zelf ook de free player die ik hier gebruik voor de uitzending. Uh, thuis ook. Ik heb die bestanden gecontroleerd. Maar voor Donschot, uh, die werken het uh, goed af te tellen. Dus dan uh, komen de bestanden er gewoon uh, helemaal goed uit. Uh, het ge eerste gesprek wat uh, Hella uh, Wanders uh, van Pluspunt heeft uh, gevoerd. was met een van de medewerkers van Sportservice Zandvoort, Danny. En dat ging natuurlijk over de 130 bewegpakketten. Goedemorgen, Danny. Ik ga even met Hella. Um, Goedemorgen. Jij bent van Team Sport Service Klopt. En uh, ik heb voorbij zien komen dat jullie pakketten uitdelen aan de gezinnen om te bewegen. En ik zou jullie willen vragen of jullie daar iets over zou willen vertellen. Uh, ja, dat wil uh, ik zeker. Ik werk inderdaad bij Team Sport Service Zandvoort. Uh, voor twee dagen in de week. En daarnaast werk ik ook drie dagen in de gemeente aan meer voor Team Sport Service. Oké. Okay. En in samenwerking met mijn collega's in Nadem en Meer kwamen we tot het idee om uh, beweegpakketjes uh, voor de gezinnen die het nu vast nodig hebben samen te stellen. Ja. En dat hebben we in samenwerking gedaan met het Jeugdfonds, een Sport en cultuur, Waarbij gezinnen die afgelopen jaar een aanvraag hebben gedaan bij het Jeugdfonds uh, nou, zich konden aanmelden bij ons. Om in aanmerking te komen voor zo'n beweegpakketje. Uh, en het beweegpakketje, dat beweegpakketje bestaat uit een aantal ballen. Uh, een bedmantorg, een stoepkrijf zit erin, uh, een springtuigje, een elastiek. En een aantal beweegraatjes, zeg maar, waar ja. het staat wat je met die materialen kan doen. Voor buiten is het ook veel. Dus, ja, het is voor buiten, het ja. is voor binnen. Je kan het eigenlijk overal doen wat je wil. Uh, ja, het is echt een spunch in de rug, zeg maar, om uh, ja, in deze tijd een beetje uh, extra te kunnen bewegen thuis. Ja, dat is een goed idee. Ja, zeker weten. Um, ja. En uh, hoe komen die mensen aan zo'n pakket? Uh, nou, we hebben samen dus, met de collega's het pakket samengesteld. Uh, op dit moment zijn we bezig om het pakket uh, te maken, dus in elkaar te zetten. De hebben zijn allemaal besteld. Dat uh, doen met collega's van Team Sportservice. Leuk, ja. Uh, en zoals ik zei, de gezinnen die afgelopen jaar een aanslag hebben gedaan via het Jeugdfonds uh, ...of de zandvoorts, de gezinnen die een zand verpast hebben... Um, ja, die kunnen de aanvraag doen. Die zijn door de intermediairs van het jeugdfonds uh, benaderd met een mailtje of met een persoonlijke brief. En daarop kunnen ze zich uh, inschrijven en dan komen ze bij ons binnen. En ja. um, zodra we alle pakketjes uh, samen hebben gesteld, gaan ze ze zelf langsbrengen. Dus iedereen heeft een brief gehad of een mail? Ja, via de intermediairs van het jeugdfonds is die mail uh, of de brief gestuurd uh, naar de gezinnen thuis persoonlijk. En uh, dan kunnen ze zich via die mail of via de brief... Aanmelden en dan komt die aanmelding okay. binnen. En iedereen die een, uh, een zandvoortpas heeft, heeft een brief gekregen? Ja. De, of hij is al ontvangen of hij wordt nog bestuurd deze week. Uh, maar we doen ons best om uh, in ieder geval dingen, yes. mediërs, um, al de interieurs al die gezinnen te bereiken. Ja. Leuk. En jullie gaan ze zelf langs brengen? Ja. Maar zijn je het thuis? Mee, ja. We zijn op dit, dit moment bezig om uh, naar de pakketten samen te stellen. Uh, dat doen we allemaal via volgens de richtlijnen van het RIVM en uh, we gaan ze ook zelf persoonlijk thuis brengen en we zullen ze dan ook gewoon uh, op de stoep zetten of op het balkon zeg maar en zelf voldoende afstand houden zodat dus de gezinnen ze dan uh, ja, in de kans kunnen nemen. Nou dus je gaat iedereen ook even zien in de ogen kijken. Ja inderdaad en ik hoop en, uh, dat we dan heel veel blije reacties. Uh, ja en stimuleren ook om toch af en toe echt even naar buiten te gaan. Ja, zeker weten en uh, nou, die pakketjes is dan één middel zeg maar om, om dat te doen. Uh, daarnaast kan je natuurlijk met heel veel materiaal die je thuis hebt ook uh, goed bewegen. En we zijn ook een aantal weken geleden al gestart met uh, het maken van lijstbeweeglessen. Uh, niet alleen voor de kinderen maar ook voor ouderen en volwassenen. Ja. Uh, en die lijstbeweeglessen zenden die zijn eruit op ons uh, Facebook kanaal, uh, op ons Facebook kanaal van de gemeente Meer. maar die deel ik allemaal ook op uh, ons Facebook van de gemeente Zandvoort. Ik heb geen voorbijzien maar dan moet je ja. wel echt Facebook hebben, hè? Ja, en, en voor de mensen die geen Facebook hebben, zijn we daarom ook afgelopen week begonnen... ...om de video's te uploaden op YouTube. En dus alle video's zijn ook terug te kijken op YouTube. Uh, op de Spotify, Nederland uh, YouTube-kanaal. En dan kan je gewoon gratis op abonneren. En dan kan je ze allemaal volgen. hoeft niet per se live, maar je kan ze op ieder moment van de dag uh, terugzien. Ja, dus als je, als je in, naar YouTube gaat en je typt in Team service Frankfurt, dan krijg je vanzelf die filmpjes. Ja, als je naar YouTube gaat en je typt Team Sportservice Nederland in, dan krijg okay. je filmpjes. Want dat okay. gaat nog veel uh, ja. Team Sportservice probeer je ja. ook in andere gemeentes uh, gewoon uit te zenden. Ja. Eh, en dat dus er ook. Dat ja. ja, of, of, of wat je? Wordt er veel gekeken? Wordt er veel uh, meegedaan? Uh, ja, zeker weten. Op Facebook uh, ja, kunnen we zeg maar, zien hoeveel mensen we bereiken. En dan bereiken we echt wel meer dan duizenden mensen. die oh. een video ja. bekijken of te uh, of lang stonden, zeg maar. Uh, en op YouTube zitten we nu op 200 abonnees, dus daar mogen we er nog gewoon een aantal bij natuurlijk. Uh, maar daar zijn we pas sinds vorige week mee gestart. Oké, okay, Team Sportservice Nederland. Richard. Ja, uh, En de pakketten voor de gezinnen in Zandvoort met een Zandvoortpas. Uh, gaan jullie persoonlijk langsbrengen, hartstikke leuk. Ik hoop ja. veel kinderen buiten te zien, veel stoepheid op de straat tegen te komen. Ja, ik uh, ben zeer benieuwd. Ik hoop dat we er allemaal bij mee zijn en ik hoop dat we zoveel mogelijk vinden kunnen, uh, kunnen ja. blij maken. Uh, wat we in de eerste instantie nu voor ogen is dat er zo'n 130 gezinnen in aanmerking komen. Um, die worden ook deels gefinancierd door de gemeente Zandvoort, uh, door het uh, stukje minimabeleid in samenwerking met de gemeente. Dus het, Echt fantastisch. Uh, en deel van die team Sportservice. Uh, dus we hopen dat al die gezinnen er gebruik van gaan maken. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja, leuk. En jullie werken samen met het Sociaal Wijkteam. Ja, ook nog. Ja, ja. nou, hartstikke leuk. Uh, dankjewel, Danny. En uh, succes. Ik ga op YouTube kijken, Team Sportservice Nederland. Ja, hartstikke fijn. Dankjewel. Okay, ja. Dankjewel. Oh, Daag. Oké, doei. Dat uh, was uh, Hella in gesprek met uh, Danny van uh, Team Sportservice uh, Zandvoort. Uh, dat heeft alles uh, uh, te maken met die 130 uh, bewegpakketten die uh, deze week door Team Service uh, zijn uitgereikt. Nou, uh, daar zijn uh, een aantal, uh, dat, dat moet denk ik ook niemand zijn ontgaan. Want sowieso heeft wethouder Joop Berendse het uh, gezegd. En gisteren heeft Jelmer dat ook nog gezegd. En laten we hem nou net aan de telefoon hebben. Jelmer, goeiemorgen. Dat is toevallig. Ja, goedemorgen. Ja, ja, ja nee, ik, ik heb de gesprekken gisteren even nog, alsnog afgeluisterd. Uh, uh, ja, je moet je voorstellen, ik uh, krijg dan het bestand. Ik zet het om naar MP3... Ik... Dat hier in, in dit, dit. Ja, in dit. Uh, hoe noem je dat? De, de device. De, de software van meneer Verdonschot, de free player. En die zegt ineens: 33 seconden. En ik denk: dat kan helemaal niet. Maar het is gewoon zes minuten. Dus het bestand okay. wordt gewoon ja. afgespeeld. Maar goed, zul ik je verder niet mee vermoeien. Um, ja, um, het nieuws van de afgelopen 24 uur, uh, Jomer. Heb jij. Uh, is er weer iets uh, opgevallen? Ja, ik heb uh, vier item's. Ja. Uh, eigenlijk vijf. Uh, om te beginnen, de horeca-ondernemingen, uh, ook in Zandvoort, die uh, zien de anderhalve meter samenleving niet allemaal zitten. Vooral voor de kleine uh, ondernemingen is het bijna niet te doen om op, uh, uh, um die anderhalve meter in de toekomst uh, toe te passen. Dus uh, verschillende ondernemers van uh, uh, kleine kroegen, want uh, er zijn er veel in Zandvoort, en niet allemaal uh, zo groot dat het haalbaar is. Mm. Uh, zij, zij roepen de gemeente op om voor hen uh, aangepaste maatregelen te nemen als het zover is. En hopen ook dat de uh, premier uh, zeg maar het landelijke beleid voor de kleine kroegen uh, misschien wat uh, versoepelt voor de, voor de kleine uh, horeca-ondernemingen. Yeah. Uh, ik zag uh, gisteren bij uh, onze vrienden van NH-nieuws... het uh, verhaal van uh, Rob en Danielle Smits van KV4. Ja. Weet uh, dat, ja. uh, dat een van onze ZFM-medewerkers... en met name iemand die heel veel nieuwsberichten op Facebook zet... onze vriend Rob Harms is een van de vaste bezoekers van, uh, van dit uh, etablissement. Ja. Die zitten er nogal mee. Ja, ja. ja zeker. Ja, dat, uh, inderdaad, ik heb gehaald dat ook uit dat artikel. Ja. En uh, ja... De kv4 is uh, 30 vierkante meter. En uh, ja, zie daar maar eens uh, die uh, afstand uh, te houden. Ja, ja. Dat is best wel een kleine ruimte namelijk. Ja. Um, tweede uh, nieuwsbericht. Ja, inderdaad. De, deze week is de gemeente gestart met werkzaamheden voor de vervanging van het hoofdriool... en de herinrichting van de Koningsstraat. Hm. Uh, de huisaansluitingen van het riool worden tot aan de erfgrens eveneens vervangen... En er wordt gestart met het reinigen van een deel van het oude riool en de putten. Mm -hmm. uh, de aannemer van het project uh, zal ook vanaf de kant van de Oosterstraat uh, het bestraten van de rijweg en de voetpaden die worden vervangen. En de verwachting is dat deze werkzaamheden rond augustus dit jaar uh, afgerond zijn. Oké, okay, dus voor de mensen die daar zitten betekent dat een enige overlast. Derde nieuws item? Ja, ja uh, zeker. Want de gemeente Zandvoort uh, versoepelt de regels voor de honden op het strand niet. Het uh, college wil zo weinig mogelijk toeloop naar het strand. En dat geldt dus ook voor hondenbezitters... die vaak uit uh, allerlei plekken uit Zandvoort naar het strand toe komen. Dus om die toeloop te beperken is het ook voor de hondenbezitters in Zandvoort uh, vanaf uh, woensdag niet toegestaan om tot 1 oktober tussen 9 uur s ochtends en 7 uur s avonds op het strand te wandelen met je hond. Hm? Dus de, het, eigenlijk is die regel niet veranderd. Ondanks vele uh, oproepen van Zandvoorters uh, vond het college het niet nodig en ook voor, gewoon uit de veiligheid en om de richtlijn uh, zo goed mogelijk in stand te houden. Ja, dan hebben we natuurlijk nog twee items. De vierde, die, die is opgevallen. Nummer vier. Ja, ja. nummer vier. <laughs> Pvv Zandvoort wil duidelijkheid hebben over het plaatsen van 5G antennes. Ja. De voorman van Pvv Marco Deen, heeft daar vragen over gesteld. Naar aanleiding van grote weerstand van bezorgde bewoners... Uh, ...om masten en antennes te plaatsen in de buurt... ...waar het 5G-netwerk door verschillende telecom-aanbieders wordt uitgerold. Uh, Marco Deen... Uh, uh, even kijken... Ja, ik heb, het, ik heb het zelf ergens, want ik zit ook op een, een concurrerende in de website, Dus ja. ik heb het bericht zelf gisteren ook geplaatst, redactioneel gesproken. Dus ja. ik weet er iets van. Hij heeft wat artikelen gelezen op, op het internet. Een van zijn van artikel van het Algemeen Dagblad. En daar heeft hij min of meer ook vragen over gesteld. Um, even in het kort. Uh, de de, de sendmast installaties en antennes die nu aangelegd worden. Daar wil hij van weten of dat inderdaad ook te maken heeft met dat 5G uh, verhaal. Dat, uh, daar komt het ook in het kort op neer. Ja, en of okay. er dus ook um, ja, meer uh, toeloop uh, wordt uh, verwacht. Hij wil eigenlijk ook concrete uh, cijfers... en. Uh, ja, dingen weten van het college. Maar ik weet niet of het college dat nu 1, 2, 3 uh, weet. Dus dat, is, uh, dat zijn de vragen die uh, Deen heeft. Die, die vragen worden gesteld, inderdaad. en uh, Ze worden nog niet behandeld in de eerstvolgende raadsvergadering, maar pas een vergadering later. Ja, oké. Okay. Uh, het laatste? Het laatste, ja, dat gaat over onszelf. Want we hebben zondag natuurlijk uh, een marathon-uitzending. Ja. Voor de inzamelingsactie voor het Rode Kruis. En ook het Giro-nummer waar mensen op kunnen doneren is uh, bekend inmiddels. Mm -hmm. Dat is het nummer 7244. En uh, als je daarbij de omschrijving Actie Zandvoort vermeldt, dan, uh, dan steun je het Rode Kruis en uh, specifiek de afdeling van Zandvoort. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat is voor zondag. Oké. Okay. Goed, jammer, dankjewel. Ja. En uh, ik weet niet, uh, je zal wel waarschijnlijk uh, komende week ook... Uh, maar dan ben ik er even niet. De, de, komende week uh, doen uh, een aantal andere presentatoren de dienst... en ik schijn ja. dan weer ergens als uh, de groene bakken weer wederom uh, naar buiten mogen... Ja. dan mag ik ook uh, naar buiten. Dus uh, dan mag ik ook weer hier uh, staan. Dus uh, dan, uh, okay. dat is een beetje de ezelsbrug uh, die de zich dan kunnen maken. Groene bakkenweek, Jaap Koperweek. <lacht> ja, ja. Hey, dankjewel en uh, graag ja. uh, tot een andere keer. Dankjewel. Goed. Ja, doei, doei. doei. Dat was uh, Jelmer. Wij uh, verder met uh, de muziek. Uh, dan moet ik even kijken. Want uh, dat heb ik die. Heb ik... Ja, ja, deze moet ik hebben. Uh, dat is uh, The Nits. Uh, met de Dutch Mountains. Nou, uh, het is nu niet uh, de tijd om erop uit te trekken. En naar de Dutch Mountains uh, te gaan. Maar het komt uit de jaren 80 in ieder geval. I was born in the valley of bricks. where the river runs high above the rooftops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 Middle one in a valley of stone. She was painting roses on the walls of her home. And a moon is a coin with the head of the queen of the Dutch mountains.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 En als je dus uh, dingen uh, gisteren niet hebt uitgezonden... dan heb je vandaag heel veel te doen en moet je dat ook allemaal inhalen. Dus dat uh, gaan we dan ook doen. Uh, Hella van uh, Pluspunt die had natuurlijk ook uh, gesprek met uh, ja, uh, doorgewinterde vrijwilligers van, uh, van Pluspunt. Uh, hoe ze dus uh, de dagen doorkomen. Uh, en een van de mensen die dat ook uh, doet is een wat oudere heer. En deze oudere heer die heet uh, meneer uh, Martens. En daar gaan we nu naar luisteren. Martens. Goedemorgen meneer Martens, u spreekt met Hella Wanders. Ik bel u, uh, u bent een inwoner van Zandvoort. Mm -hmm. En ik heb begrepen u heeft contact met het oudere werk van Pluspunt. Ja, en ook ja. Ik ben benieuwd hoe u deze coronatijd doorbrengt. Ja, nou dat zal ik u vertellen. Uh, nou om te beginnen, ik ben alleen. Dus dit is er al een, een, een helemaal een ramp. Als je, ja. dus, uh, dan moet je gaan zoeken dus. Ja. Yeah. En uh, nu, nu zit ik in de leeftijd. Dat, dat noem je op zijn Amsterdamse een oude. Hm. Ja, ik, heb, <laughs> ik mag het gewoon niet zeggen, want dat komt over de radio. Een oude knaar. Ja, zo ja. <laughs> <laughs> zo. zo. En, en uh, ik, ik, heb, ik heb nog een, een, een, een staartje van de oorlog meegemaakt. Helemaal niets. En toen moesten we ons eigen overmaken als, als, als kind zijnde toen. Kijk, Hoe oud was u, u toen? Hoe oud was u in de oorlog? Uh, ik ben in 40 geboren, dus in 1945 is de oorlog afgelopen. En er zijn bepaalde dingen dus na de oorlog van 1945, dus die je naar de jaren 50 toe. En er de, de, de ja. was gewoon iets, en, en als, er, als er een brood was of zo, of, of er de werd, de werd koffie, koffie of thee of zo, dan kreeg je bonnen en er waren bonnen. Ja. En, en, en, uh, ja, en toen, toen de tijd... Uh, als er bij het westen werd dan, dan werd er wel gehamsterd. En dat was, dat was logisch, want er want, was niets. Nee, maar nu is dat niet. We hebben dus dat, dus iets, nu, dus dat, dat corona. Mm -hmm. En, en uh, nou ja, iedereen natuurlijk, die werd helemaal hotel de botel. Dat er werd gehamsterd bij het leven. En dan, dan moest ik wel eens lachen. Ik moet er nog om lachen als ik oh, dat zeg. <laughs> Ja, dat is kruiszinnig, want, want, want en, wat, uh, eten, er is eten genoeg. Er is eten genoeg en dat blijft ook nog wel even zo. Ja, dus genoeg precies. eten. En, en hoe, hoe gaat u, de, u zegt u bent alleen, hoe redt u het nu in de coronatijd? Um, ik, ik, zal een, ik zal een kleine dag in de uh, zal ik vertellen. Nou, ik sta, ik sta altijd heel vroeg op. En uh, dan ga ik mijn uh, hondje uitlaten. Uh -huh. En dan kom ik terug. En dan ga ik een zoontje eten en dan neem ik een boterhammetje en dan duiken we samen met z'n tweeën op, op de bank. Want dan ben ik het bij zijn uur of half zeven nog. Nou, dan... oh, oh, zo vroeg. Ja, ik ben hartstikke vroeg op. Lekker, ik, ik, ik, ik... dus hoort de vogels wakker worden. Ja, heerlijk. Prachtig, prachtig is dat. Die, ja. die, die meer over op het ogenblik, die gaat ja. dat is schitterend. En is dat nou. anders dan, dan niet in de coronatijd? Uh, op het andere was. Uh, Wat is er voor uh, u veranderd? Het, het, het, het, het, het is stiller. Ja, hè? en hoe heeft u contact dan? Hoe onderhoudt u contact? Ja, dat gaat vanzelf. Oké, okay. doet ik, u dat ik, per ik, telefoon? Uh, ook. En, en, en, uh, telefoon ook, ja. En mijn en kleinkinderen en mijn schoondochters en zo, die, die gaan uh, steeds een... Uh, Sinds een paar weken gaan ze dat via dat app dingetje, dat platte ding. En, en ik kreeg een keurig, een keurig briefje van mijn oudste kleindochter. Van, uh, nou, dan had ze dus ja. zelf een kaartje gemaakt. Want mijn schoondochter of haar moeder dan, is schooljevrouw. Oké. Okay. En dus, uh, die, ze, hebben, ze hebben drie kinderen, twee meiden en een jongen. En die had een heel mooi kaartje zelf gemaakt. En home sweet home. Oh, dat is. Kijk, dat, ja, dat was al natuurlijk een teken van ja, het is niet anders home, weer Hom. Ja. Oké. Okay. En, en er zet een briefje bij van nou lieve opa, we kunnen niet komen en zo. En er is een heleboel gebeurd. En, en... Maar vindt u het leuk om, om mee te doen met Bingo? Ik denk nou. Nou oké, okay, ik, ik gebeld ik zeg wat, wat gaat er gebeuren. Hoe moeten we dat doen? Ik, ja. Ik zeg, ja, ja. ben ik ook wel heel benieuwd naar hoe het van Bingo. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk. Dat ik zeg, wat je echt vertellen. Dus, ehm. Uh, naast mijn schoondochter. Uh, ik ga nu bellen op die app -time. Ze zegt, en dan uh, ja. komt er een. Een, uh, een, een, een, een kamer, een televisiecameraatje of een videocamera, zegt ze. Die komt in beeld. Ja. En die moet u omhoog duwen. En dan hebben we contact. je ja. voor elkaar. Ze zegt. Uh, en dat moet Ze zegt, Morgen gaan we bingo. We prima. Ze zeggen vier uur bellen ik zeg: daar staat hij klaar. Of daar zit hij klaar. En ja, hoor, lag vier uur. De telefoon. En ik de ding opgepakt. En het, het cameraatje omhoog geduwd. En, eh, uh, middag uh, goeiemiddag, Dus ik zag die hele, ja. hele klok. Zag die ja. in de keuken. Ja, wat leuk. Ja, en, uh, en mijn zagen ook natuurlijk. Ja. En, en, nou, zo Ik zeg. Hey, ik zeg nou, hartstikke leuk. En toen heeft u samen met de familie uh, een via de ja, ja, WhatsApp. Ja. ja, dat, dat uh, is een goed idee. Dat is wel een tip, tip voor de mensen die luisteren. Ja, het is, het is, het is zo leuk, want, want het is dit of nee, als ze zitten, ze zitten voor je. Ja. Want hij, hij maar als de zoon is dus in boswachter en die woont in het Amsterdamse bos. En uh, dat is ook een genot natuurlijk. Ja. En, en uh, die heeft daar, een, een, een, daar heeft een woonboerderij gestaan. Die stond er nog. En daar mocht hij in wonen. Oh, alweer oh, nou, met, wat, het, een... wat jaren terug. Ja. En die hebben ze helemaal gemoderniseerd. Dus ze hebben een hele grote keuken. Misschien dan zitten ze die tafel. Zaten ze zo met z'n vijven Ik zeg, <laughs> sparen. Hartstikke leuk. Nou, dus u heeft nou, dus dus ja. dus dus een beeld dus dus Ja. En nou, heeft u nou, gewonnen? Nou, wat, wat heeft u gewonnen? Een, een, <laughs> een knooppakket. Oh, een knopenpakket? Ja, een knooppakket, dat zal ik u vertellen. Uh, ik, Wat ik, is dat? Mijn, mijn, vrouw, nou, mijn, mijn vrouw breide altijd. Breien, breien, breien, breien. Mm -hmm. Ik, ik kon mijn vrouw toen, was ze 16, 17 jaar. Toen was ze al aan het breien. Oh, heerlijk. Breien, breien. breien, breien, breien ja. en, en, nou, in, in die periode dus. Uh, ik denk, nou, dat ga ik ook maar doen. Ik, ik, uh, want televisie was er nog niet dus zo, en zo. Dus uh, toen ging ik ook al knopen. Nou, dat is, dat is stramien. Nou, weet ik hoe het heet. Stramien. pakket heeft u genoemd. Ja, stramien. En dat is dus een, een volgedrukt. Uh, zeg maar een boost of, of, of een hondenkop. Of een, of een, of een, of, of, of een koehuur. En er zitten, er zitten kantenklare stukjes wol bij. Draadjes wol bij. Oh, en, dan, en knopen Ja, he? ik snap hem. Ja. Begrijpt u? Dus, dus en, uh, daar ben ik nou mee, mee bezig. Oh, dat oh, dat is heerlijk. Dat dat stom. En dat heeft u over de post gekregen of hebben ze het langsgebracht? Nee, nee, over de post. Oh, wat over goed. de post, want ja, ze kunnen niet, niet langs komen. Want ja, dat, dat, dat, ja. Dat, dat doen ze niet en dat wil ik ook niet. En wat ontzettend leuk, dus u heeft gedeeld. denk dat het is een idee is. En, en uh, wie, wie doet uw boodschappen? Heeft u goed contact met uw buren? Ja, hartstikke, hartstikke fijne buren. Echt, echt fijn. Één, één. En ik zag een reinig mannetje, maar goed, die, die trek ik ook nog wel over de streep. oké. Okay. Maar, maar uh, nou, ik heb over het algemeen een beetje pijn in mijn rug, een beetje ont, ontstoken spier, ik, of zo. Mm -hmm. Dus ik denk, ik moet boodschappen halen, maar, oh god, hoe Ik denk, dat rit ik, dat durf ik niet. Ik denk, dat, want dan krijg ik een steek in mijn been, en dan zag ik door mijn, door mijn, door mijn knieën mm -hmm. in, en dan hoop ik en dan lig liggen op de grond. Dus, wat de al gezegd, van, uh, joh, er wat uit de hand is, oké. Okay. Dus ik vanmorgen, ik zeg Wil, ik zeg, wil jij van mijn boodschappen? Ja natuurlijk, ze zei, hoppakee, een lijstje gemaakt. En die boodschappen zijn gehaald. En dan uh, nam ze nog een, een, een, een, heerlijke, een heerlijke tompoes mee. Nou. Ik zeg, ik zeg voor mij, ja voor mij. En, Fijn, dus u, dus u heeft buren waar, u, waar die naar u omkijken? Ja echt, echt. Het is echt, uh, als er wat is dan uh, zeg gewoon, en, en we Fijn. komen helpen en dergelijke. Ik zeg Fijn. ja natuurlijk, kijk, en... en uh, ja hoor, echt. Nou, nou en ehm... Um... Nou, dan wil ik u ook nog uh, de kans aanbieden om... Uh, u heeft een plaatje aangevraagd op Radio Noord-Holland. nee, <tie> dat, dat is me... Dat is me... <tie> ik hoor het, dat is zo gezellig. Ja, dat is, de van, dat is <tie> nou, kom hier. U heeft, u heeft een plaatje aangevraagd op Radio Noord-Holland. We bennen op de wereld om elkaar om te ja. helpen, nietwaar? Ja, precies. En uh, ik ga aan ZFM zeggen, we draaien het plaatje nog een keer. Ja, ik vind het een, een, een, een heerlijk vraag. Ja, het, het was sowieso, ik weet niet of u niet die, die, die serie kon van het schaap met de pooten Leuk, tuurlijk. Ja, ja, ja, nee? ja, ja, ja. ja zeker. Ja, en... ja, heerlijk, heerlijk, leuk. heerlijk. Ja, nou, ik zeg... Ik... Echt... Ja. Ja, ja. Het is live een... radio, we moeten afkappen, want anders duurt het te lang. Duurt het te lang. Ik dank ja. u hartstikke voor uw verhaal. Heel erg fijn dat u zo tevreden bent. En een ja. ontzettend leuk idee om... De beelddingo. Die bingo, zo ja, hè? En nee, als je bellen wil, en Dat u zegt, van, nou, misschien heeft die meneer nog wat meer ideeën. Nou, dan gaat er gaan hoor. Ik, Ik uh, bel u. Nou, contact. Prima. Super, ja. dag. dag meneer Martens. Oké, okay, dank, dank u graag. wel. hè? Oké. Okay. Ja, Vriendschap, liefde, broederschap.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 say it to myself you like what you have and love yourself you want too much from life i'd say it to myself certain things just happen overnight stone wall to protect yourself Won't keep out your enemies But it won't let in what you might need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 I took your name schuilt Chris van de ploeg. Daarvoor hoorden we de schaap met de vijf poten op verzoek van uh, deze uh, wat oudere vrijwilliger bij Pluspunt. Uh, meneer Martens, die uh, vertelt over uh, hoe dat eigenlijk... in het uh, verleden er eigenlijk uh, min of meer aan toe ging. We hebben er nog één. En dat is ook uit uh, het uh, rijke geschiedenis van uh, het programma... wat, uh, wat ik uh, doe op de donderdagavond. Uh, de band bestaat inmiddels niet meer, maar uh, ach... Ik vind het uh, nog altijd wel een van uh, de mooie uh, nummers die ze hebben uitgebracht. Uh, Vorig jaar uh, heeft dit het uh, levenslicht uh, gezien. Dakota vult het op tot aan 11 uur met For Leaf Clover.